Goedemiddag allemaal, uh, het is alweer de 79ste aflevering En uh, de heren uh, zijn er allemaal niet vandaag, dus jullie zullen het met mij moeten doen Maar gelukkig heb ik hulp vandaag, als het goed is, van Astrid en van Alwin um, Vragen vanuit de I Ask, ik heb niks van de heren ontvangen uh, zeg niet dat er geen vragen zijn, maar uh, het is vakantietijd Um, dus dan ga ik door naar de onderwerpen van vandaag. Of moet ik eerst even vragen of iemand een vraag heeft? Dat lijkt me een beter idee. Laat ik eerst maar eens even vragen of er vragen zijn. Nou, ik heb nog wel een informatieve vraag. Uh, ik vroeg mij af of de uh, Facebook-app voor de iPhone wel eens behandeld is in dit uur. Ik ben te lui om dat allemaal te gaan uitzoeken op Blink Magazine. Uh, als dat niet zo is, is het misschien wel eens aardig om dat een keer te doen. Ik heb er geen vliegende haas mee, maar ik uh, heb mij net... ...nog niet zo heel lang geleden laten verleiden tot het toetreden op Facebook. Ik vind het geen onverdeeld genoegen, moet ik zeggen. Maar ik, ik snap er ook niet alles van. Dus het zou handig zijn als mensen die daar wat meer van weten... ...daar wat uitleg bij konden geven. Volgens mij hebben we hem niet besproken, nee. Want uh, ja, volgens mij heb ik ooit wel eens Facebook uh, volgens mij besproken. Ja. Um, dat is zeg maar een, een toegankelijke Facebook-app. Tenminste, dan moet ik het voorstellen. Um, Facebook, ja, we kunnen hem zeker bespreken. En um, ja, je wordt er zeker niet blij van. Uh, maar misschien andere mensen wel. Uh, ik dacht dat Dirk ooit had gezegd van oké, okay, we moeten eens een uh, speciale aflevering maken met al die social media dingetjes. Dus uh, Ik zal Dirk nog eens vragen of hij daar nog steeds een idee over heeft. Of dat we hem inderdaad los kunnen gaan behandelen. Uh, bedankt voor je vraag. Ik neem hem mee. Ik heb hem opgeschreven en uh, dat komt vast goed. Oké, okay, dankjewel. Zijn er nog meer vragen? Ja, ik zag op het forum uh, een vraag van Herman over medische apps. Misschien dat dat het is, maar ik geloof dat Ton er al op geantwoord heeft. Ja, Ton heeft, uh, heeft vakantie. Eh, uh, medische apps. Nou, dan zal Tom uh, dat vast wel uh, inbrengen. Uh, daar valt natuurlijk een heleboel onder. En, en we kunnen er zeker wel eens een keer een paar bespreken. Ik heb er wel eens een paar bekeken, inderdaad, door die recepten en uh, wanneer je een pil moet nemen en dat soort dingen meer. Dus, um, ja, ik denk ook een goede tip om mee te nemen voor een andere keer. In ieder geval, dankjewel. Oké, okay, als er geen vragen zijn, dan... Uh, ...ga ik jullie vertellen wat er vandaag op het programma staat. Um, ik heb het op de Blink Magazine neergezet... ...omdat de heren normaal gesproken dat op de forum zetten. Um, ik had bedacht dat allereerst After dit aan de beurt was... ...met haar appje Snack500... ...en dan Alwien met de app Moves. Dan uh, vertel ik iets in het kort over een appje dat heet Voice It... En dan wilde ik, nog wat, uh, heb, en wilde ik het nog over de app hebben iSpeech TTS en Text2Speech. Dus dat een beetje, uh, staat een beetje op het programma. Um, mochten we nog tijd over hebben, dan heb ik nog wel wat achter de hand. Maar uh, ik zou graag willen vragen of Astrid wil beginnen met de Snack 500. Ja hoor, dat wil ik wel. Maar ik moet uh, even kijken of die microfoon ik moet vastzetten uh, op, met Alt L. Moet weet ik even kijken of dat gaat lukken. Uh, moet ik dan die controle eerst ingedrukt houden of zoiets? Of ik, ik weet niet precies wat dat moet. Ja, je geeft gewoon alt L, dan moet die vaststaan. Als je tenminste onder Windows werkt. Nou, ik heb hem vastgezet als het goed is. En ik werk onder Windows, ja. Um, en ik heb hier dus een appje. Dat heb ik gezien op de, bij de Consumentenbond. En uh, die vonden dat wel een leuke app. Dus ik dacht, nou, ik zal eens kijken. Zo. Ik vind het, um, het is wel een leuke app, maar <laughs> niet zo erg voor mij, want ik ben niet zo snoepster. Ik ben meer van het hartig. En um, dat, daar staat ook wel wat in, maar al die dingen die ik nou weer wel wil weten, kroketten en, uh, hoe heet het? frikandel, al die viezigheid en zo, die staat er nou weer net niet in. Maar goed, ik zal hem eens, uh, zal hem eens starten. Ja, even kijken. Groter dan S. Groter dan S. Dan, 500. Kijk, er zitten 500 uh, snacks in. Je kunt kiezen voor alle 500. Het het 7, en je kunt. Dan, 1. Zoutjes. Zoutjes. Tussendoorreep. Dus Want dat is, uh, dat het is, is hartig en zoet, er zit van alles in. Dan, 3. IJs. Ijs. Dan, 4. Snoepgoed warme Snoepgoed. Warme is, ja, ik kan er niks aan doen. Oh, wacht, ik zal even kijken of ik dat kan stoppen. Juist, 6 is chocola. Dat is koek. Nou, als je alle 500 is, is niet zo leuk. Ik zal eerst even bij de, de info-knop gaan laten zien, waar ik niet zo erg te, over te spreken ben. no Waarom ik hier niet zo erg over te spreken ben, is uh, dat ze zeggen, we zijn on, het is allemaal onafhankelijk en, uh, enzovoort. Maar bij elke snack wordt een merk genoemd. En dat vind ik, vraag ik me dus af hoe onafhankelijk dat nou eigenlijk is. Want uh, nou, ik wil niet zeggen dat het reclame is, maar ik vind het ook niet echt onafhankelijk klinken. Maar goed, ik zal eens, uh, ik zal eens kijken. Um, zal, zal ik maar eens bij de zoutjes Hoflijk. beginnen, want ik ben, ben tenslotte van het zout. Nee. groter dan. Nou, wat hebben we daarbij? Zo. Tuzig. Zoutjes. Portie. Knapp. Calonien. Vetter. Suikers. dan. Grotendam. dan. Nou Wat is dit nou? Oh, sorry. dan, Stupel original. 74 van 500. Suikers. dan, Stupel original. 74 van 534. Portie 7G. Ik weet niet precies wat hij zegt, Trip Original. Ik weet niet wat dat is, maar ik kan kijken. maar... Zal ik even spellen? Groter dan, kom maar, spaart hoofdletter C, spaart hoofdletter Oh, tuk! Oh, lekker! Oh, dat vind ik lekker, maar ja. Groter dan, Italië Bella Molle Regency Shop Stengel 262 van 594, KO, potie 25G. Het is dus nummer, ja, ze noemen eerst het nummer van die van die snack zoals die in de grote lijst staat, en dan uh, de calorieën en zo. Ja, dat is toch flink wat calorietjes, hè? Grote dan, en Albrecht, 271 van 597 K, nou, portie 25G. Nou ja, enzovoort. Ehm, um, ik zal eventjes, ga even, ga terug. Terug, Kom. Nou ja, ijs, ik weet niet of hier iemand. Wat, wat ik nou lekker vind, het enige een beetje aan ijs is Magnums, en die staan er dus niet in. Die tussendoor heeft, die is uh, een beetje gemengd volgens mij. Zal ik eens even naar kijken. Tussendoor. Terug. Tussendoorreep. Portie. klop. Calorie. Vetten. Suikers. Groter dan. Groter dan. Vetten Het met rijstlaffels met waardij. 100. Groter dan. Zonnatura rijstkrakkers. 8 van 500. 16. K. Portie 4.6G. Nou, dat is niet zoveel. 4,6 gram per wafel. volgens nou. mij. Groter dan. Vetten Het met rijstlaffels met waardij. 102 van 538 geld positie 96g. Groter dan. Snackijkscheese 106 van 539 geld positie 10g. Ik zal dus eventjes uh, op zo'n ding dubbel klikken, want uh, dan kun je ook zien hoeveel vetten en suikers maar. Ze doen dat een beetje raar, want ze, doen eerst, ze noemen eerst al vetten, suikers, dit en dat. En dan pas uh, uh, calorieën, uh, GG, dat, is dan, dat hoort dan weer bij die vetten en suikers. Dus dat is niet helemaal, maar goed. En ze dus eindigt het ook met, um, op basis van voedingswaarde op 2000 calorieën. Uh, daar gaan ze dus van uit. Nou, wat had ik bedacht? Groter nog, vetten met rijstrafels, 109. Tot, grote dan, vetten met rijstrafels, tot, portie, knop, 109. Van 500 tot portie ziektien g. Vetten en rijsttafels 39. Tot 2.0% Dus 39 kaloe. Uh, uh, wacht even, wat zei ik nou? 2.0% Wat is vetten? Suikers, sorry. 2.0% suikers. Vetten. 2.0. Ook al. ...0.0... Die zijn dus niet vet, ja dat klopt, dat zijn rijstrafels niet hè. Oh, is nou, ja, goed. ja en zo um, kan je dus allemaal al die snacks langs. Ik had uh, je kunt ook als je zegt van, ja, staan die er nou in, dan kun je ook uh, met drie vingers, sorry, met twee vingers, drie keer tikken, dubbel tikken op uh, hoe noem je dat? De onderdeel kiezen. En daar kan je dan in, uh, in het zoekveld kan je iets invullen. Nou, ik had uh, kroket. Maar ja, die staat er dus als zodanig niet in. Er staat wel uh, de Van Dobbe granalen kroket. Maar rundvleeskroket en alkales kroket en al die dingen. Die natuurlijk ook bij de snacks horen, die staan er niet in. Ik weet niet of je er nou vanuit moet gaan. Dat uh, die ook wel hetzelfde aantal calorieën en uh, zo zal zo hebben als een granalen kroket, maar het lijkt me toch een beetje sturig. Dus ja, nou ja, dat, dat is het. Het is wel aardig. En voor, voor mensen die van snoepen houden. Ik uh, wil straks als iemand dat leuk vindt ook nog wel even door het snoep goed rammen. Maar uh, nou ja, ik wou het voorlopig maar even hierbij laten. Zal ik even weer losmaken. Wacht even hoor. Dan moet ik geloof ik ook weer alt-el. Ja, ik ben even weggelopen om een snack te halen. Nee hoor. Ja. Um, yeah. Uh, tukjes hoorde ik en ik hoorde inderdaad een aantal getallen. Nou, ja, zo lijkt het mij een beetje onduidelijk. Maar je kunt het dus op dubbeltikken en dan kun je uh, details daarvan zien. Um, even kijken hoor. En uh, kun je ook iets selecteren, zo van ik heb dit en dat en dat gegeten en hoeveel dat bij elkaar is. Of is het alleen maar een opzoeklijst? Nee, het is volgens mij alleen een opzoeklijst. Dat zou, dat zou ook mooi zijn, maar dat, dat is het niet. Maar het is, het is wel een beetje, zo het eerste gehoor is misschien een beetje verwarrend. Maar ja, dat weet, je weet het wel gauw hoe ze het doen hoor. Ze doen die ja, twee keer gram achter elkaar en twee keer dit achter elkaar. Dus dat wordt, dan denk je van, oh ja, maar deze G die hoort bij de vetten en deze G hoort bij de suikers. Maar uh, ja, nou ja, dat is, is een grapje. Maar ik, ik, vind het, ik vind het wel jammer dat uh, voor mij er hè, terechtelijk buiten, buiten gewoon weinig aan te halen valt. ik snoep helemaal niks bij. Dus ja, dan uh, wel hartig tussen alleen. Wees maar blij dat ze er niet in staan, want dan uh, heb je eigenlijk geen trek meer als je dat allemaal leest. Ach, ik kreeg 42 kilo, dus er mag nog wel wat bij. <laughs> Oké. Okay. Dat is misschien even een persoonlijk vraagje, maar uh, um, dus, uh, je had ook chocola, had je tussen staan. Daar ben ik dan weer naar benieuwd. Uh, witte chocola en pure chocola. Nou, schijnt pure chocola een stuk beter te zijn. Um, maar staat er ook iets van een merk dan achter de chocola? Um, ik weet niet of mijn vraag is doorgekomen of dat je nu aan het zoeken bent naar de chocola. Um... Sorry, ik was aan het zoeken, maar ik had hem niet vastgezet. Moet ik nog even noemen. Neem me niet kwalijk. Ik, ik had hem vastgezet, maar ik geloof dat het niet gelukt is, hè? Nee, we hebben je niet gehoord. Dus uh, alt L nog eens een keer. Probeer het. Nou, hij zegt wel alt L, maar uh, hij doet het niet. Maar goed, geef niet. Ik probeer het even goed wel. Alleen moet ik dan even kijken, hoor. Het Nou, wat hebben daar? Volgens mij is het dat. Grote oh nee. Het loopt lekker op met die calorieën, hè, Nand? Maar er zit, ik hoor niks over witte chocola. Oh, het is klaar, het is, het is klaar nu en uh, dat is het. Maar ja, geen uh, van wit en pure. Volgens mij, wit, dat is zo zoet als wat. Dat is volgens mij hartstikke, hartstikke veel calorieën in. Maar ja, ik weet het ook niet zeker. Om. Nee, ik hoor dus allerlei soorten chocolade, maar de witte en de pure niet. Maar ik hoor ook niets van een merk. Je had het over merken, maar eh, ik hoor niks erover. Nee, dat klopt wel hier. Bij, uh, bij ijzer zo, dat gaat allemaal over ola en, uh, nou ja. en niks over merken die lekkere McNugs met een beetje laagje pure chocolade eromheen. Geen witte chocolade dus. <laughs> Oké, okay, dankjewel Astrid. Ik weet niet of er nog vragen zijn, Astrid. Uh, ik heb in ieder geval uh, er uh, honger van gekregen. Oh nee, honger mag je niet zeggen. Hè? Een trek van gekregen, maar uh, ik zal me proberen in te houden. Ik uh, wou dat ik de 42 kilo'tjes had. Oké okay, Astrid, bedankt. En uh, dan wilde ik graag door naar Alwien. Ik zie Alwien op de Mac. Uh, ben je klaar voor de start, Alwien? Voor de app Moves? Ik ga Moves behandelen. En dat is niet helemaal toegankelijk. En, of ik begrijp het gewoon niet, dat kan ook. Maar wat ik er leuk aan vind, dat doet hij wel. En dat heeft ook te maken met calorieën. Nou ja, uh, moves is een soort van stappenteller. En als je hem installeert, dan, doet hij, dan lijkt hij niks te doen, maar je moet gewoon willekeurig op het scherm tik tik tik. En opeens, opeens, ja ja, opeens komt het op leven. Oh, daar gaat mijn bel, mijn bellen. Ik heb twee bellen, een gewone, een gewone bel aan de voordeur. En die ding, ding, ding, dat is de mooie weerbel. Die is voor als ik in de tuin zit. Nou, ik zit nu hier en iemand drukt op mijn mooie weerbel. Okay, uh, wat dat ding doet, het is een stappenkeller. Dan zegt hij walking. En als je weer op walking klikt, dan krijg je het aantal stappen wat je hebt geteld. Als je nog een keer klikt, krijg je het aantal verbruikte calorieën. En als je weer tikt, dan krijg je het... Um, Aantal minuten dat je hebt gewandeld of gelopen. Nou, daar gaan we. Moves. Moves heet die. Double um, on Moves schrijf je echt M-O-V-E-S. Ik klik hem aan. Moves. Previous day. Hij zegt de previous day boven in het scherm. Today. Dan zegt hij today. En dan zeg ik: Walking. Ik heb vandaag 400. En, ja, hij was. Ik heb vandaag 490 stappen gedaan. Dat was bij het winkelen. Want het is natuurlijk alleen maar als je hem in je zak hebt. En ik heb hem lang niet altijd bij me. Dus ik ben vanmorgen boodschappen gaan doen. Toen heb ik 400 zoveel stappen gedaan. Daar klik ik op: Today, walking. walking. 492 steps. Walking. 0,4 kilometers. Dat was. 0.4 kilometers. Nou, in die winkel, hè? Walking. 5 minutes. 5 minuten, dat klopt helemaal niet. Walking. 16 calories. En 16 calorieën. Oh ja, dat was nu in het winkelcentrum. Ik ben met de auto gegaan. En in het winkelcentrum heb ik natuurlijk rondgelopen. En dat kan heel goed 5 minuten zijn geweest. Want hij doet het niet als je. Uh, heel langzaam beweegt of een klein beetje dat doet hij niet om de batterijen te sparen dat is eigenlijk het enige wat hij kan maar hij kan dat ook wel van de vorige dag doen today Knop. previous day Knop. dat zit allemaal boven in het scherm Just boven in het scherm zit, zit uh, vorige dag en vandaag dan klik ik op vorige dag previous day yesterday Dat was Knop. gisteren next day en dat is yesterday. het even vandaag, next day. Yesterday. Yesterday. Augustus 2013. MA 26. DI 27. Oh ja, w. En laat u de dagen van de week zien. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Vrijdag. De WO 28. Ik doe woensdag. W WO 28. Woensdag, wat heb ik toen gedaan? This day. The 20, next day. Toen heb ik. Will the August, toen heb ik. Walking. walking. 77 calories. 77 uh, calorieën. Daar druk ik op. Walking. 2,442 steps. Dat waren hele stappen. Walking. 1,8 kilometer. En het was 1,8 kilometer. Dat was het uitlaten van de hond. Hij laat dus per dag, per week. laat hij een. Per dag laat hij een overzichtje zien. Per week kan je een overzichtje maken ook. En hij zet dat. Als je dat aanklikt, zet je dat in je totaal. Je kunt hem onderin het scherm. Heb je een, een menubalk. Today. Dan heb je Today. Icon Share. Dan heb je Share. Dan kun je ook nog mailen en, en op Facebook zetten en uh, twitteren. Icon Settings. En dan heb je de Settings. Oh. Icon je Settings. Hebt, oh ja. Dan komen we daar bij Settings. Zo. Bij de instellingen. Daan. Daar heb je Settings. tracking. tracking on. De tracking staat aan. Dan houdt hij, als je internetverbinding hebt, houdt hij je locatie bij, waar je gelopen hebt. En hij houdt in ieder geval ook de tijd bij. Net zei die 11 11 zoveel. Toen was ik inderdaad vandaag op pad gegaan, om 11 uur zoveel. Houdt hij de tijd bij van je activiteiten. En de locatie houdt hij bij. Tracking on. Battery uses automatically minimized when stationary. De batterijgebruik. Dat staat op automatisch en dan uh, doet hij het niet als hij stil is. Dan gebruikt hij geen, geen, uh, geen batterij. Calories on. De calorieën kun je aanzetten of uit. Ik heb ze aanstaan. Dan weet ik in ieder geval hoe weinig je eigenlijk maar verbruikt als je een stuk gaat wandelen. Dat is een hele schade troost. Notifications. Daily and weekly. Notifications. Daar heb je een aantal keuze. Daar heb je de keuze. Notifications. Op records. En wanneer je uh, over je record van je, van je wandeling ingegaan bent, hou je van, dus staat uit. For all time and past month records and firsts. Kijk, dus dat je al in deze zin je, je maand en je weekrecords bijhoudt. Weekly summary. Een weekoverzicht krijg je. Daily summary. En je krijgt een dagoverzicht dus alle twee aan. Navig reports. Notificable. Dan. Waar is het dan? Oh, back. Back, back in bovenin scherm. Zo. Settings. En wat houdt het nou in? Dat je in je berichtencentrum, als je het aanzet. Ga ik aan het berichtencentrum. Plaats op Twitter. Knop. Berichtencentrum. Rain Alarm XT. Oké, krijg je, -alarm alarm. je een Dit is te maken. Rain Alarm XT. App event. Wijziging, ongelisme, moves, moves, moves, moves, moves, ongeluid. moves, moves, moves, moves, moves, Settings. Settings. settings hey, moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, Gisteren. moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, moves, AVEC, SNELICE REACH. Oh. WIT AVERC. POD JOLIMS. with HILL. Dat ging dus niet goed. Nou zie je uit het berichtencentrum gevallen. Maar normaal gesproken krijg je het morgens een, een bericht in het berichtencentrum. Wat je hebt gedaan gisteren. Hoeveel je hebt gelopen, hoeveel je hebt gebruikt. gaat hij weer al. Nou, dat is eigenlijk het enige. Meer kan die niet. Ik vind het wel erg. Oké, okay, dankjewel Alwin. Um, nou, dat is een mooie, mooie in combinatie met die van Aftrit, denk ik. Want als ik mijn chocolaatje heb gegeten, dat ik in ieder geval weet hoe lang ik de hond moet uitlaten die ik niet heb. Ehm... Um, uh ik was ook benieuwd in dat overzichtje, daar zie je dus uh, hoeveel stappen je hebt gedaan en zie je daar ook uh, de calorieën verbruik. Dus je zei al dat calorieën aan of uit kunt zetten, maar in dat overzichtje zeg maar dat je iedere per week of per maand kan doen. Zit daar ook de calorieën in dan? Uh, ja, die zitten er ook in. Tenminste, ik, ik geloof het wel. Ik geloof het, ja, dan kun je weer op klikken. Dan gaat die moeens openmaken. En dan kom je op de, op de dag van gisteren uit. En dan kun je daar weer op klikken dat hij ook calorieën... En dan moet ik overdreven lopen? Of is het echt gewoon echt uh, zoals ik loop, zeg maar? Ik moet niet huppelen, zeg maar, een beetje om iets verder omhoog uh, te lopen... om, om dat, de iPhone goed te laten bewegen. Nee, je kunt gewoon lopen. En ik had ontdekt dat als ik hier de trap oploop, dan verbruik ik 30 calorieën. Uh, je kunt gewoon lopen. En je ziet ook, als je met... Uh, met een, een, een auto of de trein of zo gaat, dan telt hij niet. Dus hij ziet, als je te hard beweegt, dan telt hij niet. Ik vind het wel jammer dat hij mijn zwemmen niet meet. Ik ga braaf elke dag zwemmen en dan kan het moeilijk in mijn badmuts verstoppen. Dan zou je nog eens calorieën verbruiken. Maar helaas, dat, uh, dat lukt niet. Je lukt binnen. Wat is binnen? Ja, dat is binnen. Ja, <laughs> maar je, je meet je bewegingen, niet Even een vraag. Uh, maakt het nog uit hoe je hem uh, in je broekzak of in je jaszak stopt of wat dan ook? Want ik neem aan dat het iets met de uh, beweging van je been te maken heeft, dat ding, toch? Ja, maar dat maakt niet uit. Je kunt, ik stop er gewoon in mijn broekzak of in mijn jaszak of in mijn das. En uh, dat staat er bij de... Daar ben ik, ik niet tegengekomen. Je hebt nog een, een, een, een frequent ask... Een frequent vak... Heb je nog? En er staat bij dat hij uh, gewoon ook in je tas kan zitten en dat klopt. Je kunt hem in je, in je tas laten zitten en dan doet hij het ook. Bij die ouderwetse stappertellers moet je je paslengte instellen. Moet dat hier ook? Nee, dat hoeft niet. Je kunt he verder helemaal niks instellen. Hij is gewoon hartstikke eenvoudig. Super. Oké, okay, maar als ik dus op mijn schommelstoel ga zitten en ik ga schommelen op mijn stoel, dan weegt hij dus ook. Ik zou zeggen, hij is gratis, probeer het. En misschien verbruik je dan toch nog calorieën. Dat Als... ja, lijkt me een goed idee, ja. Kom ik de schommelstoel lenen, ja? Ah, ja, prima. Oké, okay, dankjewel Alwien. Zijn er nog uh, andere vragen voor Alwien over uh, hoe je de chocola van uh, Astrid weg kan werken? Nou, ik heb uh, geen, uh, geen vragen daarover. Maar ik wil alleen, was ik even vergeten te zeggen, die Abti snack 500 die is ook gratis. Oké, okay, dankjewel. En snack 500 schrijf je aan elkaar vast of zit er een spatie tussen? Nee, volgens mij schrijf je het aan elkaar vast. Ik had eerst snacks 500, kon je niet vinden. Maar het is echt snack met CK 500. 500. Oké, okay, dankjewel. Nou, het is uh, wel een beetje een damesuitzending vandaag geloof ik. Hè? Met uh, tellen. of uh, zijn de heren daar ook uh, voor in. Ik geloof ook wel dat ze ook van de chocola houden. Dus dat komt wel goed, denk ik. Um, nou, dan wilde ik maar weer eens een memo-apje uh, er doorheen gooien. Daar hebben we er toch al heel veel van. En toch ben ik wel eens benieuwd naar... Uh, uh, ja, de, de, ik, als ik Tom vraag bijvoorbeeld... Wat vind jij nou de beste memo-recorder? Dan roept hij nog steeds de, de list-recorder. Ook al is hij daar nog niet tevreden over. Um, ik hoor daar wel... Uh, ja, ik, ik ben daar wel een beetje benieuwd naar... Wat iedereen een klein beetje gebruikt. Er zijn er zoveel. Uh, dit is er ook weer eentje. Dit is uh, Voice It. Um, ik zet even mijn knopje vast... Uh, voice it, dat uh, schrijf je V van Vis, O-I-C-E-I-T. En uh, het is een iPhone-app. Uh, en uh, hij staat onder on the, on, on the Go Voice Memo. Dat staat er nog achter geschreven, zeg maar. Schrijft hij Ik ga mijn iPad er weer even bij pakken. Kijken of die hard genoeg staat. Zo denk ik wel. Op kiezen? Uh, voorzitter, uh, is een heel eenvoudig app, daarom hou ik ervan. Ik hou van uh, minimale apps waar je niet zoveel uh, in hoeft te doen of veel knoppen in hebt. Zodat het gewoon ook handig bedienen is en snel te bedienen is. En dat lijkt me voor een memo-recorder best wel handig. Dus uh, hij heeft maar één knop en uh, dat is opnemen en uh, dat is het. En stopzetten van de opname. Als ik voorzitter start. ...dus open, dan gaat hij eigenlijk direct opnemen. Ik ga voice erop drukken. Voice -over. Voice -over. No. Dat vind ik raar, want als ik de voice-over niet aan heb... ...dan doet hij dus direct uh, opnemen. En als ik de voice-over aan heb, dan doet hij dat niet direct. Hij gaat wel direct op de juiste knop staan. Er is er maar één. Dat is de recordknop. Ik veeg er even doorheen en je hoort al... ...ik kan nergens anders heen. Er is maar één knop. Dat is een mooie rode recordknop, oftewel opnemen knop. Ik dubbeltik daarop. En hij is nu aan het uh, opnemen. En vervolgens is de uh, opneemknop veranderd in de stopknop. En ik dubbeltik weer, want dat is dezelfde plek. En hij is gestopt met opnemen. Klop. Vervolgens kom ik terecht in een uh, e-mail. Want wat doet deze memo recorder? Die uh, stuurt gelijk je memootje op naar een mailadres dat uh, je zelf kunt instellen. Um, daar kom ik zo op terug. Ik loop even door dit schermpje heen. Dat is gewoon de e-mailscherm, email, um, e zeg maar. Linksbovenin zit de annuleerknop. Annuleer. Stuurknop. Rechts zit de stuurknop. Uh, wat wat, wat gemiddeld.com. tekstveld. Hier staat al in het aanveld. Staat al iemand ingevuld. In dit geval ben ik dat zelf. Winkeledactie. Wat gemeld. onderwerp. Sorry. Copy /blind. De fan is ingevuld en het onderwerp. Onderwerp. Nieuwe voice, IT-message, tekstveld. Nieuwe voice, voice IT-message, nou dat kun je dus allemaal wel aanpassen. En vervolgens. tekstbericht met vriendelijke groet, Nancy. Tekstveld. Zit er in het mailtje zelf, de inhoud is een wachtbestandje. Een wafenstaandje dat is wel handig, want dat kan op uh, vele uh, apparaten afgespeeld worden. Dus ik ben hier wel blij mee. Uh, en handig vind ik het ook omdat hij zo snel werkt. Ik ga hem nu stuur zeggen en nu gaat hij hem sturen. Um, nu is het zo dat als je dit voor het eerst opstart... kun je een e-mailadres ingeven. En dat is eigenlijk de standaard waar die het altijd naartoe stuurt. Dus eigenlijk, uh, dat zeggen ze ook in het verhaaltje... het is handig als je bijvoorbeeld opeens wat bedenkt... en je denkt, oh, uh, dat moet ik op hand houden. Of, uh, uh, ja, nou ja, ik heb dat meestal... als ik uh, in mijn bed s'avonds dan denk ik opeens... oh, dit moet ik nog doen. Of, dat is een goede zin. Of, nou ja, dan, dan komt die, denk ik, wel handig uit. Ehm... Um, als je de mailadres wil aanpassen, dat ga ik nu doen. Dan ga je dan ga je dat dus niet binnen de app doen. Ik sluit af. Ik ga naar instellingen. Instellingen. Instellingen. En uh, door, ik loop door instellingen heen totdat ik de. Ja, Het is wel voor om de onderdeelkiezer te gebruiken. maar Ik veeg graag gelijk ik ga naar Voice IT knop, ik dubbeltik erop Faciliteit. en vervolgens is daar aan de, ik heb een iPad, dus aan de, bij mij aan de rechterkant, maar op de iPhone, zul je dan zien dat je daar de e-mail, de standaard e-mail hebt ingevuld en die kun je hier eventueel aanpassen. Je kunt het natuurlijk ook doen direct als je dat, dat memo hebt opgenomen en je komt in, dat, uh, in de e-mail terecht. Dan kan je ook direct natuurlijk een e-mailadres aanpassen. Maar dit is eigenlijk de standaard die hij direct pakt. Dus dat is niets anders dan ik neem op en ik zeg stop de record en hij opent een mailtje en ik hoef alleen maar stuur te, te, te drukken. Dus het is een hele simpele en snelle manier denk ik om een memo op te nemen. Ik, uh, ik ga de knop weer loslaten om te vragen... of er vragen zijn. Nou, vragen niet, want het is natuurlijk zo simpel. Ja, er zijn heel veel van die dingen. Uh, en het is maar net... Uh, waar je behoeften liggen... en uh, waar je aan gewend bent. Uh, een tijdje terug is hier... Uh, Dropbox besproken. Uh, die heb ik erop gezet. Ik moet zeggen, ik zweer daarbij. Doet in feite hetzelfde. Behalve dan... Uh, dat uh, de opname... die je gemaakt hebt... In je Dropbox terechtkomen, dus het veronderstelt wel dat je een account bij Dropbox hebt. En sommige mensen hebben daar bezwaren tegen, kan ik me ook wel weer iets bevoorstellen... voorstellen. Maar ik vind het uh, fantastisch omdat je hem inderdaad zo kunt instellen dat hij onmiddellijk begint op te nemen als je, uh, als je hem aantikt. En uh, er ook geen restricties zijn. Dus je kunt bij wijze van spreken een hele vergadering opnemen. Ik heb het nooit gedaan, maar ik heb wel eens wat langere delen opgenomen. En dat komt dan keurig in je, wordt dan keurig naar je Dropbox uh, geüpload als uh, M4A bestanden. Dat kan een bezwaar zijn, want dat is niet voor alle platforms leesbaar geloof ik. Hoewel wel steeds meer. Maar goed, dat wou ik nog even eraan toevoegen. Ja, ik uh, had nog een vraag. Um, volgens mij trouwens kan je met list-recorden, dacht ik, maar dat weet ik niet zeker, niet direct een mailtje sturen met een bestand. Dus wat dat betreft is het toch niet helemaal vergelijkbaar. Uh, maar kan je niet gewoon uh, vanuit dat appje zelf naar je contactenlijst, zoals bij een gewoon e-mailprogramma, zodat je daar een e-mailadres kan toevoegen waaraan je dat uh, wafbestandje kan sturen? Klopt. Ik ben het nu aan het checken, maar ik zag niet zo'n knopje erachter, dus ik ga even kijken. Ja. Uh, ik dubbeltik nu op de aan en dan krijg ik uh, als ik doorgeef. Voeg contactpersoon toe. Voeg contactpersoon toe. Dus het is ook, uh, want hij is eigenlijk gewoon gekoppeld aan je mail, hè? dus hij heeft ook diezelfde functies erin zitten. Dus dat kan wel. Dus uh, je kunt ook zeggen: oké, okay, ik uh, stuur het naar, uh, naar iemand anders toe. Ja, dat kan. Oké, okay, bedankt. Ja, ik wou nog zeggen, als je, zoals Ruud zegt, van ja, je kan een hele vergadering opnemen, dat wordt in WAF natuurlijk wel... Uh, erg groot. Hè? Dus uh, dat is misschien toch wel een beetje een bezwaar dan. Het is echt voor de kortere dingen, denk ik. Nou, ik ga ervan uit dat die WAF die die geeft, dat dat uh, een wat lagere bitrate heeft. Meestal uh, hebben die dingen iets van uh, uh, 8 kilobits of zo. Dan is de kwaliteit natuurlijk ook een stuk minder. Maar ja, het gaat om een memootje, niet om een uh, professionele opname. Het sluit trouwens bij Dropbox Drop Fox ook hoor. Die M4A, dat zijn geen uh, uh, cd-compatible bestanden. Ik geloof dat ze op uh, 32 kHz gaan of zo. Dat is niet echt veel. Maar het is goed verstaanbaar mooi. En zijn er nog andere, andere appjes die mensen gebruiken? Misschien een die we ooit eens hier kunnen bespreken of wat dan ook. Ik hou het wel een beetje bij, want ik ben echt net zo... Ja, Tom heeft dat mij gevraagd. Van, als je er echt een vindt uh, uh, ja, de, de, die het is, zeg maar, dan uh, moet ik het laten weten. Dus ik blijf er een beetje in snuffelen. Um, zijn er nog andere voorbeelden van, uh, van memo recorders die uh, handig zijn? Ik heb nog wel één vraag, want je hebt hem gedemonstreerd op je iPad. Daar heb je dat probleem niet. Maar heel veel van die dingen... Uh, Schakelen ook om naar uh, telefoongeluid. En dat vind ik persoonlijk buitengewoon hinderlijk. Oké, okay, ik um, zal hem voor de volgende keer eventjes op de telefoon proberen. Ja, dat lijkt me goed. Want inderdaad, als hij uh, omschakelt naar telefoongeluid. Wat bijvoorbeeld de, de uh, dictafoon van Apple zelf ook doet. Dan uh, vind ik dat uh, een reden om hem niet te nemen. En de... Om hem niet te nemen. U bevindt zich momenteel op een butte. Om op deze knop te klikken, butte, butte. Sorry, dit is een beetje raar. Volgens mij ben ik nu aan de beurt. Uh, kun je die, die, die stopknop, he, die verandert van, van uh, starten naar stop... Kun je die vinden ook met voiceover? over want soms doet het over het animeren als je aan het opnemen bent. Dan werkt die heel traag en dan vind je heel... Uh, op zich hoef ik hem natuurlijk niet, niet weer te zoeken, want hij staat er met zijn focus op, de, op dezelfde knop. Als waar die gestart is, of uh, waar, die, waar die gestopt is. Nee, waar die gestart is, daar stopt hij ook. Uh, maar volgens mij deed ik dat net en ging dat niet anders. Ik ga hem er even weer bij pakken. Waar ben je? Opslag van op. Twee, ops op volgens mij. Volgens hey. knop. Nou, ik veeg er nu doorheen, dus hij heeft. Uh, Kom op. Eigenlijk niks anders uh, te doen nu. Uh, ik hoor alleen maar dat er een knop is. Ik veeg nu gewoon met mijn vinger eroverheen. Ik dubbel tik. Nu is hij aan het opnemen. En ik kan er nu doorheen vegen wat ik wil. Hij veegt niks. En inderdaad, hij zegt nu ook niks. Maar het is echt de enige knop. Dus als ik dubbel tik. Dan stopt hij automatisch. Dus je hebt gelijk dat hij hem niet uitspreekt. Maar dat hoeft ook niet, want hij heeft maar één knop. Dus hij hoeft niet verschoven te worden. Of uh, ja, de focus staat eigenlijk al goed, zeg maar. Oh ja, inderdaad. Nou, dat is wel hartstikke. Heb je hem, heb je hem gedownload net? Want ik, ik zat te kijken. Ik heb hem volgens mij ergens uh, weer vandaag gesmokkeld. Maar uh, was hij gratis volgens mij wel, hè? Ik heb gekeken. hij is inderdaad. Hij is inderdaad gratis. Dat wilde je hopelijk zeggen. Ja, dat zal wel te vlug gegaan zijn, maar hij is graag. Oké, okay, als er dan geen vragen meer over zijn. Uh, nou ja, simpel en uh, ik denk bruikbaar. Dus ik ga er zeker mee aan de slag. Mijn favoriet is eigenlijk MP3-recorder. Die gebruik ik inderdaad wel eens voor overleg of als ik iets op de achtergrond wil bijhouden. Um, maar ja, dat is weer zo'n uitgebreide en dat, dat vind ik dan ook weer lastig aan uiteindelijk. Um, even kijken. Ik ga het hebben over iSpeech. iSpeech TTS, oftewel i s p e e c -E. Ha. En dan TTS. Ik zal hem niet gaan downloaden als ik jullie was. Um, ik dacht ook eens wat geld kwijt te raken aan een appje. Uh, in eerste instantie is die gratis. En dan krijg je de Engelse, uh, de UK Engel English en de US English Female Voice, oftewel vrouwenstem. Uh, die krijg je er gratis bij. En... Um, als je Nederlands wil hebben, dan moet je hem kopen, de Nederlandse stem. En die kost dan 89 cent. Vervolgens hou ik er dan van. Want deze. Ik heb de vorige keer de vraag gesteld van. Ja, zijn er, weten jullie, appjes waar je tekst om kan zetten naar MP3? Dan ben ik naar nou benieuwd. En deze kwam ik dus tegen. En um, dus wilde ik ook de export uh, optie. Dus met andere woorden. Ik wil dus die tekst die ik heb getypt. Of die, heb, die ik heb geknipt en geplakt. Wil ik exporteren. En um, dat kostte mij nog eens 89 cent. Nou ja, dat, uh, daar gaat de wereld niet van. Maar uh, het resultaat is nog niet. van het. Ik ga hem even opstarten. Beginscherm. Instellingen. papieren, kiezen. Liggend. Even kijken, teksttoes. Nee, deze. tts tts Savet. Knop. Nee, er is, uh, een, uh, de eerste knop linksbovenin is saved. Um, daarin vind je de, uh, de, de, de tekstjes die je hebt bewaard Voices. Knop. Onder voices vind je de stemmen. Dus uh, daar kan je de Nederlandse stem onder andere in aanschaffen. Hier zeg je ook welke stemmen moeten worden gebruikt. De save knop, de save knop zoals hij dat uitspreekt, dat is de bewaarknop. Dus als je tekst hebt ingevoerd, dan kun je dat bewaren door deze knop te activeren. En dan hebben we de spejak knop, oftewel de speak knop. En die spreekt het uit. Vervolgens... Type tekst hier. tekstveld... Heb ik twee veegjes doorgegeven en uh, kan ik, uh, kom ik in het tekstveld. Ik dubbeltik tekst tekstveld. om okay. hier iets in te typen. Ik typ oh. even. Dit. Is. Uh. Oké. Okay. Ik heb uh, hier wat ingetypt. Ik ga weer even. tekst oh, teksttoosje niet. schrik ook. Naar nou, de speak knop, oftewel uitspreken knop. Dit is een test. Dit is een test, dat hoorde je op de achtergrond. Nou, je hoort het al, de female heb ik dus, de vrouw heb ik. De vrouwenstem. Um, ik ga hem even zeven. Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, of knop. Ik geef het naar de saved knop, oftewel helemaal linksbovenin naar wat ik bewaard heb. Saved audio. koptekst. En dan uh, krijg ik een, uh, een soort uh, ja, uh, klein schermpje bovenop mijn grote scherm. Daar zit een knop. 71 clear saved, knop. Clear saved, die zit linksbovenin. En uh, nou ja, dan, uh, dan uh, maak ik alles leeg wat ik heb bewaard. Saved audio. Dit is een test. No. Dit is een teksttest en dan lees je dus de dingen en dan zit er nog een knop. Als ik daarop druk. Dit is een test. Spreekt hij het uit. Dat is dus de, de stop- en uh, afspeelknop, zeg maar, die erachter zit. Het kan wel eens handig zijn om tekst naar gesproken tekst om te zetten om later te beluisteren via bijvoorbeeld een MP3-speler of je smarttelefoon. Oké, okay. ik heb hier een uh, stukje tekst uh, dat heb ik geknipt en geplakt. Die zit ook nog in mijn uh, bewaarde uh, stukjes. En die is wat langer. En ik dubbeltik er even op. Dan uh, wordt hij geselecteerd. Savit audio context. Ik kan wel iets handig zijn. Savit audio context. Dit is heel irritant, want soms pakt hij dan de knoppen die hij moet hebben. Want hij gaat een soort submenuetje laten zien met de knoppen copy, delete, play en export. Oftewel kopiëren, verwijderen, afspelen of exporteren. En uh, die focus staat er nu niet op. It is een het knop? 3, en dan moet ik knop, wat vegen knop, en dingen, dan doet hij het. Knop. Nou, dan kom ik er niet, dus ik ga hem gewoon. augustus. De, nog een keertje dubbeltikken. tikken. Savet audio text. A, knop. Is, knop. It is a, knop. op tekst. is Dit is een knop. Nou, je ziet al waarom ik hier niet blij van wordt. Soms pakt hij dus direct dat regeltje, dat subminuutje waar de copy, delete en play en export staat, en soms dus ook gewoon niets. En ik hou nooit van soms. Hij moet het gewoon Activeeer altijd doen, vind ik. Activeer toetsenbord. it audio. Kop tekst. Knop. Dit is een test. Export. Play. Die Ja, nu pakt hij omdat ik mijn vinger erop zet, Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik wil dat gewoon met veegbewegingen kunnen doen. Die Mijn. Play. Mijn export. Mijn onderdeel. En uh, ik ga export pakken. Als ik het met mijn toetsenbord deed, ging het een stuk makkelijker. Maar uh, nu moet ik... Export. Mijn onderdeel. Dit is een test... Nu doe ik het met mijn vinger. Export. Ik dubbeltik op, uh, te te op uh, export. Sorry, ik druk op export en hij doet, geen, uh, hij doet niet wat hij moet doen. Dus ik dubbeltik weer. Het audio. Export. Ja. Onderdeel. Pak export. En ik ga het nu maar eens proberen met een dubbeltik in de tweede vasthouden. te houden. Dat werkt wel. Dan gaat hij zeggen, waar wil je naartoe exporteren? Dan krijg ik een aantal appjes te zien die ik hier uh, op heb staan. Nou, laat ik hem eens in Dropbox houden. open the audio. Save the audio. open the audio. audio. Save the audio. audio. Save Open in Dropbox. Transfer. laat ik hem eens in Dropbox audio. Save the audio. Save the audio. Dropbox. gooien. Save it audio. Koptekst. En uh, dan moet ik nog eventjes zeggen dat hij hem moet save. Dat zit ik nu in de Dropbox. Hij gaat automatisch naar de Dropbox. Die heb ik hierop aangezet. En ik dubbeltik op save. En hij gaat hem uploaden naar de Dropbox. 1597, 97ste, 1e, 21ste, Oké. Dit is een MP3. Dus hij maakt er een MP3 bestandje van. Nou lijkt dit heel leuk en ik dacht nou dan, uh, dat, is, dat is de oplossing. Ik ga gewoon de hele tekst hierin gooien en uh, net zoals bij Ballabolka dan krijg ik een mp3'tje eruit, kan het mooi ergens opslaan. Maar uh, wat gebeurde er? Ik ging een hele lange tekst erin voeren en dat ging die dus niet doen. Dat vind ik dus een beetje jammer aan deze app. Behalve dan dat die exportknop ook niet zo handig te bereiken is. Um, ik laat er even los voor vraagjes. Nou ja, los van uh, dat die app niet helemaal lekker uh, functioneert, dat is nog tot daar aan toe. Maar de handvraag is voor mij: wat is hier nou handig uh, dan wel leuk aan? Want ik, ik zie de toepassing er niet van. Uh, wat, waar ik eigenlijk naar op zoek ben is uh, zeg maar het idee van Balaboka, ik weet niet of je dat kent, maar uh, ja, dat vind ik nog steeds uh, de prettigste tot nu toe, bijvoorbeeld ik kom een stuk tekst tegen, dat kan zijn uh, een document zijn, dat kan een, uh, dat, kan, dat kan een website zijn waar informatie op staat en uh, dat wil ik omzetten naar een mp3, om dat vervolgens weer uh, zeg maar af te luisteren op mijn, uh, weet ik veel, op mijn, op mijn iPhone bijvoorbeeld, of dat soort dingen meer, kijk ik kan hem ook laten voorlezen, dat snap ik. Maar mp3'tjes bewaren en, uh, en versturen bijvoorbeeld, dat, uh, ja, dat, dat zie ik de pluspunten van, zeg maar. Ik, misschien zijn er anderen die de Ballaboca gebruiken en daar misschien of uh, andere iets uh, toepassingen hiervoor kunnen verzinnen. Nou, je had vroeger inderdaad dat teksten loud voor Windows, dat heb ik een tijdje gebruikt, maar ja... Ik, ik had echt iets van. Ik, ik heb daar geen employ voor geloof ik. Want je, je hebt zoveel van die. voorleesachtige dingen. Uh, aan, aan Daisy spelers. Met text to speech. Nou ja de iPhone zelf. En of ik nou. Een tekstbestandje in die iPhone stoppen of een mp3'tje, uh, dat is toch feitelijk om het even. En een tekstbestandje is een stuk makkelijker, want dat gaat overal. Nou, ik gebruik zelf heel veel Balabolka, ik ben er gek op. En ik gebruik het als volgt, ik koop een e book um, Nou, dan is wel enige bewerking, daar maak ik eerst een tekst van een uh, gewone uh, tekstbestand er is wel een enige bewerking vervolgens nodig om uh, een beetje te verdelen in hapklare brokken en dan uh, zet ik een Jaap's uh, Daisy generator op en dan heb ik een Daisy boek, ik vind het geweldig ja, daar kan ik me nog wel weer iets mee voorstellen. Hoewel, lui als ik ben ik denk van nou, als ik er zoveel werk aan moet doen, laat maar zitten dan. Want eh, het bewerken van zo'n boek eh, is natuurlijk eh, het, het, het maken van een tekst ervan. En daar er moeten waarschijnlijk allerlei troepen uit. Dan heb ik al iets van, eh, laat maar gaan. Ik eh, lees zo'n e-pub wel gewoon rechtstreeks in iBooks. Dat is niet ideaal, maar daar ben je wel aan. Nou, er hoeft niet veel troep uit hoor. En ja, je hoeft het maar één keer te doen. En als je dat tekstbestand met die, met die bewerkingscodetjes erin hebt bewaard... ...dan kun je het met allerlei stemmen uitproberen. Dat is, nou ja, ik vind het gewoon heel geheel. Maar ja, ik ben ook niet lui natuurlijk. Dat scheelt. Gelukkig maar. Ja, en uh, ik gebruik hem eigenlijk voor praktische dingen. Uh, bijvoorbeeld instructie. En dan voor mensen die geen, uh, geen uh, iPhone of wat dan ook hebben. <laughs> maar wel een mp3 spelen. Een voice dream is makkelijker dan uh, e-books lezen, hè? Ja, nee, dat is zeker waar. Maar uh, even nog een vraagje van, uh, van mij. Uh, Ballabolka ken ik alleen als desktop uh, toepassing. Kan je dat ook op je iPhone zetten? Is daar een appje voor? Nee hoor, dat is uh, precies wat ik uh, bedoelde eigenlijk te zeggen. Ik wil die functionaliteit, die wil ik zien op de iPhone, zeg maar. En daar was ik naar op zoek. Dus dat, uh, uh, nee, volgens mij, en ik heb het nagezocht, maar er is nog geen appje van ballebolka. Oké, okay, dan hebben we nog uh, twee minuutjes, tenminste twee minuutjes voordat het uh, vier uur is, maar ik heb er nog eentje en inderdaad om uh, hier toch een beetje in te blijven, <laughs> heb ik toch nog een tweede bekeken, want ik dacht ja, uh, ik moet en ik zou toch iets makkelijks vinden of iets wat werkt en ik kwam tegen uh, Text to Speech, maar dan met een emmetje ervoor als ik hem ging opzoeken, ik vond het een beetje raar, uh, hij is gratis en het is eigenlijk een een translation, oftewel een vertaalprogramma. Ik ga hem er even bij pakken. Wat kiezen. Dropbox. Tekst 2 speech. Select wat kiezen. Oh. Instellingen. Tekst 2 speech. Tekst 2 speech. Tekst 2 speech. Nederlands, Nederlands. Nieuw settings. Knop. Oké, okay, um, eigenlijk, uh, dit, ik, als ik hem opstart, heb ik een schermpje. Linksbovenin zit er een knop die heet settings. Daarin vertel ik welke taal ik wil gebruiken. Daar zit Nederlands in. En zoals ik al zei, het is een gratis appje. En dan met een spraaksynthesizer vind ik al heel wat. Um, daar zitten nog een aantal andere talen in. Uh, vervolgens... Is dit de koptekst? Je hoort al dat ik de Nederlandse heb ingesteld. Nou, en hier is de helpknop. Uh, nou, er staan wat info dingetjes in, eigenlijk voor de rest niet. Geselecteerd. Vervolgens heb ik hier een scherm. Het ziet er een beetje uit als dat je, uh, zoals het scherm van een sms'jes versturen of berichtjes versturen. Dus uh, er is een uh, soort conversatiebeeld. Uh, um, ik heb hier al een stukje tekst ingepropt, maar ik ga even naar beneden, want beneden in... ...zit het tekstveld en die ziet er ook echt uit zoals je dat in het berichten uh, gewend bent. Het is een one-liner noem ik het maar even. Uh, maar je kunt er wel meerdere uh, regels in kwijt. Uh, ik heb hier al uh, wat ingepropt, maar als ik hier in de tekst wat invoer... ...dan heb ik vervolgens C, gs, de knop. Achter het invulveld heb ik de knop C, oftewel uitspreken. knop en de delen knop heb ik hier en de translaten oftewel de translate oftewel het vertalen van uh, de tekst heb ik hier zitten en um, ik pak even een tekstje wat er boven zit wat ik al eerder heb ingevuld ik dubbeltik daar even op en ik krijg daar weer, uh, weer een aantal Weer een aantal opties, namelijk hetzelfde als die knopjes die erachter staan: uh, C in Nederlands of share, audio. No. share als mp3 audio, clear message, no. clear massage, oftewel uh, uh, verwijder de, de, het bericht, all no. uh, verwijder alle berichten no. of kopieer het uh, bericht. Share MP3 audio. No. Mij gaat het natuurlijk weer om de share mp3 audio. Ik dubbeltik daarop. Het kan wel eens zijn om tekst naar gesproken tekst om te zetten om later te beluisteren. Nou, dan gaan we met z'n drieën praten, want ik kan er niet stopzetten. Je hoort de kwaliteit. Je kunt er eigenlijk niet zoveel aan doen. Ze praat best langzaam. Maar ze leest het wel uit. Uh, vervolgens heb ik de keuze. ...om te mailen of een berichtje te sturen of te twitteren of op de Facebook kwijt te raken. Ik ga mailen. Je hoorde dat ze wel hoorde dat ik een mail had gekozen. Vervolgens kom ik in het uh, annuleren of in de e-mail terecht. Daar staat annuleren knop linksbovenin. En de stuur rechtsbovenin. En in de aan staat nog niks ingevuld. Daar kan ik dus degene weer invullen. Het onderwerp is ook nog niet ingevuld. Wat vind ik in deze mail? een stuk tekst van Je hebt nu uh, de mail die je stuurt. Ik ga even dit ding uitzetten, want op ik heb er nu even uit het hele programma uitgezet... ...want ik kan haar niet stilzetten terwijl ze nog aan het praten is. Ze leest dus nog dat stukje voor. Um, in de mail stop de, stoppen ze... ...de tekst die er is geschreven... ...plus het bestandje. En dan moet ik toch weer even kijken. Dat was... Even kijken. Dat is een mp3-bestandje... Um, dus dat is weer een andere die je zou kunnen gebruiken. Deze is gratis en volgens mij zit er geen limiet aan de tekst, maar uh, ja, ik heb hier gewoon een, uh, nou, uh, ik denk een, een half uh, A4'tje of zo. Zijn er nog vragen over deze app? Niet, nou dat is mooi dan, um, dan uh, wilde ik nog even kijken of er nog wat tips en trucs zijn. En uh, op de valreep, zoals Tom dat altijd zo netjes zegt. Uh, zijn er nog uh, tips en trucs die jullie kwijt willen? Uh, ik zag op de site, ergens vond ik dat Jonathan Nodsen een, een, een, een boek heeft uitgegeven. Uh, I, ja, IOS 7, The Ice. En bij voorintekening kost dat 9 dollar en dat komt tegelijk uit met iOS uh, 7. Voor de liefhebbers met alle ins en outs en tricks en tips, want er schijnt gewoon heel wat in te veranderen. Dus voor de liefhebbers, ik heb het op iets overvorm gepost en ik, vond het, ik zag het niet terugkomen. Dus ik weet nog niet zeker of het En uh, dit, dit, dit is een boek dat je kunt aanschaffen in de iTunes Store? En hoeveel kost het dan? Je kunt het bij hem bestellen, het is een e-book en het kost 9 dollar en dat is dan nu voor de helft van de prijs. Ik vond het door Oké, okay, dus hij heeft al gekeken naar uh, iOS 7 en, uh, en, en dan uh, uh, eigenlijk uh, voor de toegankelijkheid. Ja, en vooral met het oog op uh, trainers en mensen die lesgevers die goed beslagen van de kunt komen voor je nieuwe student. Dankjewel. Uh, heb je hem zelf al gelezen? Ik denk altijd... Uh... When nothing works, read the instruction. Dus ik ga het eerst op Gelukkig, daar zijn we allemaal hetzelfde in, denk ik dan. Of, of niet, hè? Er zijn altijd mensen die wel uh, zoiets pakken. Maar ik denk dat het overgrote deel inderdaad, hands-on doen en dan uh, als het uh, niet anders kan, uh, toch maar even de gebruiksaanwijzingen erbij, toch? Dankjewel voor de tip. Um... Als niemand meer tips of trucs hebben, dan heb ik nog wel één klein dingetje, denk ik. Nou ja, ik heb uh, eigenlijk eerlijk gezegd iets te zeggen over de ING-app. Daar ben ik toch wel heel erg blij mee, hoor. Want uh, ik heb de laatste tijd nog alles wat gekocht met mijn creditcard. En uh, die, die zit dus ook in, uh, uh, in de ING-app. En nou, het is zo ontzettend gemakkelijk om daar uh, bijvoorbeeld extra aflossingen... Je hebt het, ik heb het echt van, vanmiddag gedaan. Ik heb het binnen een minuut is het voor elkaar. Niks van tankcodes en niks van al die flauwekul. Maar dat heb je natuurlijk bij gewone overschrijvingen ook. Maar je hoeft bijna niks in te vullen. Alleen maar het bedrag dat je af wil lossen. En verder doet hij het allemaal zelf. Ik vind het fantastisch. Ja, en datzelfde geldt ook voor de Rabo-app. Die nu eindelijk ook het adresboek kent... En alle uh, rekeningen die je de laatste 15 maanden hebt gebruikt, die zitten er sowieso in. En boven, in dat boven de 1200 euro hoef je geen, hoef je, je rendebrieven niet te gebruiken. En uh, bij, in ieder geval bij bekende rekeningen. Het gaat ook helemaal super. Het gaat te goed bij kopen. Oké, okay, nou, nou dat is alleen maar goed nieuws, dus eigenlijk hè, dat is het ook in de praktijk zo een beetje gebleken, is het dus een stuk makkelijker om een appje te gebruiken voor je bankzaken, uh, dan, uh, dan dat je op het internet gaat uh, rommelen om uh, dingen voor elkaar te krijgen die niet allemaal, uh, alle vakjes niet toegankelijk zijn. Um, ik denk een mooie afsluiter voor vandaag. Um, je kunt er nog alle andere banken noemen, um, maar uh, nee... Uh, ik vind het goed zo. Ik bedank Alwien en Astrid voor hun bijdrage vandaag. Oh, en ik vergeet bijna mijn tip. Of tenminste niet mijn tip. Ik had ervoor vandaag nog eentje bekeken dat heet Permissions. Een appje dat heet P-E-R-M-I-. S-S-I-O-N-S, um, maar hij is niet toegankelijk, tenminste niet in het deel dat ik kan zeggen van oké, okay, ik wil naar uh, wat je hiermee kan doen, dan moet ik eerst zeggen, met het appje kun je kijken wat heb je allemaal uh, toestemming gegeven en welke gegevens deel je, zeg maar. En, uh, en, daar maken ze een soort overzichtje van en dat kun je dan aan of uitzetten. Dus de eerste stap daarvan is niet toegankelijk, namelijk dat is het aanmelden van welke wil je uitspitten. Bijvoorbeeld ik heb de Facebook erin gezet en... Uh, uh, dat was niet toegankelijk met de voiceover, uh, Om dat uh, te koppelen aan elkaar. Um, als je dat zonder uh, voiceover doet, kan dat natuurlijk wel. En daarna is die wel toegankelijk. Dus als je daarna gaat zeggen, oké, okay, laat mij eens even een overzichtje zien van... Uh, waar heb ik allemaal toestemming voor gegeven. En wie kan er allemaal in welke gegevens inzien. Dan kun je dat aan of uitzetten. En dat is allemaal wel voiceover toegankelijk. Dus dat wilde ik ook nog eventjes kwijt. Bij deze, um, iedereen bedankt. En... Um, tot de volgende keer en uh, waarschijnlijk is dan Tom weer terug van vakantie. En uh, dankjewel en een prettig weekend iedereen. Doei doei!